Wij beginnen onze Zorgerles 231 op de pagina Kuf Tet. Maar wij zullen deze keer omdraaien. Wij zullen dan eerst doen Brit en vervolgens doen wij onze volgende, dus zogerles 231. Het is de laatste les van dit studieonderdeel Briet Gedusche. Wij zijn ergens op de pagina 14 gebleven, We hebben zelfs dat, niet, dat paragraaf werk niet afgemaakt. Het is absoluut niet belangrijk voor ons, het verhaal zelf. Het, is, het gaat erom dat wij moesten leren in dit um, onderwerp over de hoge ketter. Over het begin van alles, van elk geestelijke werk. Alleen het begin. ...van het geestelijk werk. Eigenlijk... Uh, ...hoort deze studie... ...dit studieonderdeel... ...bij het eerste studiejaar. Alvorens men... ...gaat zichzelf... ...geestelijk opbouwen. Want... ...Brit Gadascha leert ons... ...om... Um, ...ons aviut prijs te geven. Om... Uh, ...verdunnen onze wens... ...om te ontvangen... En te komen tot de glieketer, tot Jeshua als de glieketer. Dat is eigenlijk de eerste, de meest voor de, uh, de hand liggende de, uh, voorwaarde voor de geestelijke groei. Maar ook niet meer, let op, ook niet meer alleen zich bezighouden met Brit Hadasha zou zo niets opleveren. Daarom, net zoals Yeshua zelf door de zoger, door, door onze studie heeft mij ertoe gebracht, om, heeft mij aangezet om uh, dit onderdeel te bestuderen. Het vo vloeide voort ook uit onze le ons leren van de zoger. Aanzetten mij aan om dit studie onder te onderdeel te beginnen. Zo ook hij zelf, uh, markeerde nu, bij mij, voor mij, de abrupte einde, het abrupte einde dat wij moeten nu, uh, dat omdat wij zijn klaar daarmee. En we hoeven het verhaal niet afgemaakt te krijgen. We hoeven niet verder gaan naar dit uh, aardse climax van uh, tot het einde van het verhaal. Het, het verhaal is uh, behoort bij een zekere religie die dat da, die dat elke zondag voorleest en zij voor hen is dat een kost. Voor ons is het geen kost voor ons. Onze kost is Yeshua zelf. Duidelijk. De klikker die wij leerde, leerden kennen in, in deze Brit Hadasha, wat wij hebben geleerd naar krachten. En nu is het voldoende. Wij weten hoe dat werkt. Aan ons is het. We zaten met Gods hulp, het is aan ons gegeven, het, het, hele, het hele mechanisme, hoe dat werkt. En het is genoeg. Het is geworden iets van 450 pagina's, het is veel. We zouden ook misschien met minder kunnen voorstaan, maar ik kan niet zeggen, wij zouden hoe. Het is nu einde gekomen daaraan, geweldig. Dat wij dat hebben achter, dat wij het gehad. Dat wij zoveel uh, geleerd hebben van deze, het begin van alle begin. Maar nu Yeshua zelf stuurt mij en ook jullie die eraan gebonden zijn aan, zich binden aan uh, Yeshua om terug te keren, naar je eigen kilim, gaan verder opbouwen, natuurlijk, wij zijn al lang bezig, met onze kilim op te bouwen, maar nu, uh, vernieuwd, door het licht van de ketter, kunnen wij diep, diepere, diepere dingen in onszelf ontdekken, onze kilim, uit te laten komen, in de zin van uh, contrast maken, in dieper Ingekerfd laten maken. Door onze verdere studie, wat wij doen. Het is heel andere zoger nieuw, wat wij gaan leren. Zoger die ook, dus door de Torah, door eh, eh, Bridgadasha, de kracht zal uitoefenen op ons. En ook de etschaïm, alles is verbonden in één geheel dat ons een bevrijding, reding geeft. Uh, we zullen dan ook de, de hele Brit Gadaschach, het hele Brit Gadaschach gedeelte, ik zeg nog een keer niet de zorgers zelf, maar alleen het eerst de, de Brit Gadasja, het Brit Gadasja gedeelte, um, uh, zo gauw mogelijk ook op, die, uh, audio, op het audio gedeelte van, de, van het Nederlandstalig Forum opzetten, zodat het steeds je voor, de, voor, voor, je, uh, voor je ogen ...hebt alles op een rijtje... ...van Brit, Khadasha... Uh, ...want binnen een paar dagen... ...misschien morgen, weet ik niet precies... Uh, um, ...voor... ...de geregistreerde... onze geregistreerde Nederlandse... ...deelnemers... ...aan, de, aan het Nederlandstalig Forum... ...ter beschikking wordt gesteld... ...het eerste... jaarstudie, ...de audiolessen van het eerste... jaarstudie. ...en daar behoort ook... De Ja, zie je, zo is het. Bij ons is het als uh, na vijf, zes jaar is het gekomen. Duidelijk, omdat wij moesten eerst uh, groei meemaken. Wij moesten eerst tot geloof komen. Duidelijk, maar nu is het uh, een feit geworden. En dan moeten we dat zetten, we dat ook voor. Uh, op de forum, dat het eh, nieuw vanaf nieuw moet het, behoort het tot het eh, eerste studiejaar van de kabal. Want nog een keer onze taak was in het, in het bevatten van de rol en de plaats van de hoogketter, zowel in het algemene aspect als in het bijzondere aspect. In het bijzondere aspect in ons zelf. Duidelijk, en niet het verhaal. Wat hebben we aan het verhaal van uh, het Nieuwe Testament? Wat hebben we eraan, aan al dat uh, tragiek en allerlei aspecten die dan niets opleveren eigenlijk? Een beetje moraal. En ook dat heeft een enorme, enorme impact, impact gehad op de mensheid. Maar voor ons is het dan, het is, het is absoluut niet het doel op zichzelf. Duidelijk. Ook ik hoef niet meer te lezen iets van het Nieuwe Testament. Duidelijk, ik hoef je niet verder te gaan. Je mag wel al doen wat je wil natuurlijk, maar ik ga ook niet verder daarmee. Interesseert mij dat niet. We hebben alleen eruit gehaald, de essentie eruit gehaald uit de. uit de, de. eigenlijk de woorden van Yeshua zelf. in de hele getal. En dat is voor ons absoluut afdoende. Want de hele bedoeling, wat Yeshua zelf. hoe Yeshua zelf dat. Uh, in het geheime. In, het geheime, in de geheime boodschap doorgeeft aan ons, is dat het niet voldoende is, dat is het begin van alles, dat wij ons tot de ketter komen, dan, want komen wij tot de ketter, wat hebben wij dan, alleen maar nefes, kunnen wij alleen maar van nefes hebben, zijn wij dan erbij? Absoluut niet, wij leven dan in de kilim van Yeshua, van de ketter, en daarom, en uh, Yeshua zelf zegt tegen de mens: Ga naar je eigen kilim, ook wij moeten dan zijn, koninkrijk der hemelen. Hij bracht hier op aarde door de kliketter te worden voor de hele mensheid. Om te brengen dat wij, ieder van ons, moeten trekken naar beneden, naar de Yesode. En dat kunnen, kunnen we niet. Zonder de Torah, zonder zoger en zonder Eschaïm. Right? Dus iemand die hangt alleen aan. Uh, aan. Brit uh, is het absoluut onvoldoende. Dan blijft hij alleen maar. Uh, uh, uh, Ontvangen van. Alleen van. Uh, alleen maar zeg maar. Van. Ketter, maar zonder andere kilim, dat is alleen maar iets van nefes. Dat is niet genoeg. Want de hele Hashem heeft uh, ons geschapen, wij zijn, niet, wij zijn niet als Yeshua. Duidelijk, een mens is heel iets anders dan Yeshua. Ja, Yeshua is de wens om te geven. En wij zijn allemaal de wens om te ontvangen, niets anders. Dus onze taak is om in verbinding met Yeshua te brengen de, het koninkrijk der hemel hier op de aarde, dat is wat wij moesten doen. En dan zullen wij, let op, en dan zullen wij Mashiach op, uh, in ons, ieder in zichzelf zal Mashiach uh, ervaren, waarnemen, op het niveau van je eigen goed. Duidelijk. En niet op het niveau van de ketter, die eigenlijk, dat eigenlijk een klie van het geven is, in plaats van mij die de schepping blijft. Wij zijn de schepping, wij moeten uh, de schepping blijven. God zij dank, duidelijk. Je moet niet, we, je moet niet proberen uh, geven en alleen maar denken aan geven. Want de Hashem heeft ons geschapen om te ontvangen, duidelijk en niet zoals zijn zoon, die hij liet hier op aarde komen, die alleen maar kan geven. De Hashem wenst alleen maar één ding: dat wij zijn licht, zijn licht, zullen aantrekken via de middelste lijn, via Yeshua, via Yeshua, duidelijk. Absoluut, via Yeshua kunnen we niet zonder ketter. Maar zodra jij uh, naar Yeshua komt en daar even de, op de kracht op krachten komt, aan het begin van elke geestelijke, elke geestelijke cyclus, dan Yeshua zelf stuurt jou naar je eigen, naar jezelf, naar je eigen kilim, en niet naar zijn eigen kilim, je hoeft niet blijven in zijn eigen kilim, en hier is een wonderlijk geheim, diepste wonderlijk geheim, is hier uh, in ge, uh, zit diep, en diepste, diepste, uh, Wonderlijk, geheim wonderlijke van Hashem. Die elk mens, die elk ieder die werkt aan zichzelf, moet wel zelf kunnen ervaren. Maar niemand van ons, niemand, geen ziel, geen mens, ook niet Moshe, ook niet, ook niet Abraham, Isaac en Jacob. Niemand, ook niet Shimon Bar Yochai, ook niet I, I, uh, Ari, niemand is ooit in staat geweest om als Yeshua te zijn. Let op, want Yeshua is gevende, intrinsiek gevende, uit zichzelf gevende. Wij zijn allemaal... Ontvangers, duidelijk wij behoren met, met, uh, aan de schepping en zo so is het. God zij dank dat wij zijn zo so, en zo so is de wens van Hashem dat zo te zijn. En geen religieuze komedie dat zij proberen doen nabotsen yeshua dat absoluut onmogelijk is. <laughs> dat is een komedie dat is ook absoluut niet nodig, omdat zij de, als de schepper niet kennen, daarom doen zij dat. Duidelijk, de Shua is alleen maar de absolute rustplaats, waar wij eerst moeten komen, naar de kliketter, om daaruit um, de tocht te maken, terug naar onze eigen kilim, en niets verdwijnt van in het geestelijke, dan halen wij ook van boven, stap voor stap, Klein stapjes bij klein stapjes met een stukje van het geven hou we, brengen we naar beneden. Totdat wij gaan ontvangen omwille van het geven. Dat is wat onze do ons doel is. En geen comedie om leren te zijn zoals Yeshua. Dat heeft nooit iemand ge gelukt. Eigenlijk. Geen papa, geen uh, uh, Franciscanse uh, mon ...en die dan probeerde dan zo echt mogelijk te vluchten van de, uh, de wereld en om zich te wijden aan Yeshua. Ook dat is een prachtige, mooie comedie. Duidelijk, omdat waarom is het een comedie? Zij mogen deze comedie doen. Zij mogen menen dat het waarheid is, maar dat is een uh, wishful thinking, dat, dat heeft nooit iemand gelukt, geen, enkel, hey, geen enkele heilige hun heil, heilige van hen heeft iets heiligs behaald, uh, op deze manier, heiligheid is wanneer wij het licht van Yeshua brengen naar deze wereld, duidelijk, naar onze Kilim dus niet geven uh, zo met hun, al hun, hun kinderlijke engels uh, laagje, lach kinderlijke uitdrukkingen, gezicht, gezichtjes, net als Engeltjes, dat zij proberen dat doen te doen, hier horizontaal elkaar te helpen, en denken dat zij de wil van Yeshua, dat zij daarmee uh, de wil van Hashem doen. Absoluut niet. Bijzonder belangrijk deze, wat ik nu de laatste woorden uh, spreek in deze les, over Brit, in dit gedeelte van Brit Gadascha, Herhaal dat meerdere malen om niet te vervallen in, in wishful thinking. Hashem wil praktisch dat wij zijn wil doen en brengen hier naar beneden. Daar waar pijn is, daar waar ellende is, daar waar uh, schijnt dat er geen uh, redding mogelijk is. Geen uh, hoop op de verlossing mogelijkheid. Niet mogelijk is. En niet vluchten naar Yeshua. Duidelijk, niet vluchten naar een religie, niet vluchten naar Yeshua om bij Yeshua blijven te, blijven, te blijven. Zoals die arme Lazarus, ja, die, die dan so, so zoals hij dat allemaal beschreven, dat is absoluut on. Uh, hoe kan ik het zeggen? Uh, kinderlijk. Het is niet een. Uh, het is niet wat Hashem wil. Hashem wil de mens volledig hebben. Niet alleen dat de mens alleen maar boven ervaart van zijn boven de tabor, maar volledig. En geven, dat is dan boven de tabor, en ontvangen onder de tabor. Dat is wat de mens is en niet dat wat zij negeren, dat onder de tabor. En daarom mag ik maar regeltjes uh, uh, die absoluut niet uh, beantwoorden aan de ware, aan het ware pakket, aan het hele pakket, ondeelbaar pakket van de krachten, scheppende krachten in de mens zelf. Dus, de enige gever is, gevende is Jeshua. De enige, de enige gevende ziel is Jeshua. Wij kunnen alleen ontvangen via Jeshua. Want alleen Yeshua is de enige die gever is. Omdat binnen hem zit de gever. Duidelijk, binnen ons zit geen gever. Onze gever, van de, want wij behoren tot de vier stadia, alle andere zielen, alle overige zielen. Bij ons is alleen maar de gever wanneer wij opstegen naar de klikketter die eigenlijk niet van ons is. Let op. We hebben geen klikketter. De klikketter eigenlijk die wij gebruiken, dat is eigenlijk um, iets wat buiten de schepping ligt eigenlijk. De verbinding tussen de schepping en de schepper. Dat is Yeshua. En dat hebben wij ook zelf als wij ons avioed prijs geven, komen tot avioed nul. In, el, in el, elke toestand van ons, dan verbinden wij ons met, het met de gever. Maar geen, nooit een ziel, welke dan ook nog een keer, die, die geweest was, is of zal zijn tot ik marticoon, zal geven de woorden op zichzelf, want het is absoluut onmogelijk. Duidelijk. Omdat zo, waarom? Omdat de, de schepper heeft de mens zo gemaakt, ontvangende. God zij dank. Op deze manier, de mens moet hier met in twee lijnen, Yeshua heeft geen twee lijnen, Alleen wij hebben twee lenen. De ziel die van de mens die hier op aarde gezet heeft twee lenen. Heeft rechts en links en steeds moet kiezen tussen rechts en links en steeds deze, dat werk doen hier op aarde. Goed, kwaad. Gescheiden, geworden. Dat is wat wij moeten doen hier op aarde. Werk moeten wij doen, en dat is dat werk is juist alles wat wij hebben, en daarvoor ontvangen wij ook de beloning. De middelste lijn, de middelste is de beloning. De middelste lijn is onze rustplaats. Goed opletten. Wij zijn wij zijn verplicht. Het is onze plicht als schepping om ontvangenden te zijn, maar in een uh, onbreekbare, in een uh, onverbreekbare verbondenheid met de gevende, met Yeshua. Dat is de formule van de mens. Maar het is absoluut niet nodig, het is zelfs verkeerd, om als hem, als Yeshua te willen worden, want geen mens, geen mens ooit had... De kracht om op je schoen te gaan lijken. Geen mens kan het doen. Het is altijd een komedie als een mens dat doet. Omdat de schepper wil dat niet. Eigenlijk. En daarom dat deze religie die dan ook uh, dat uh, uh, probeert dat zo'n zo te doen. Dat de mens, om de mens te doen uh, gelijken aan Yeshua, of in ieder geval hun um, heiligen die dat willen doen. Dat is alleen maar wishful thinking, maar niet reëel. Zo is de mens niet gemaakt, zoals zij hem zou graag willen zien. En ook Yeshua wil dat absoluut niet. Omdat dat zal de mens niet redden. Let op, de mens lijkt voor ons een verschrikkelijk Eigenlijk De mens is uh, um, slim, uh, uh, wenst uh, allerlei smoesjes te doen, allerlei dingen te doen. Let op, dat is de mens zelf, hoe de mens is. Alles op alles, alles op alles doet om voor zichzelf te ontvangen. Om voordeel, altijd een voordeel, voordeel te behalen, in welke manier, op welke manier dan ook. Als het nodig is, dan eh, gaat hij vechten met de ander. Als het nodig is, komt hij komen, komen tot het eh, moorden, eh, verkrachten. Uh, allerlei andere dingen stelen um, uh, op allerlei manieren um, politiek drijven om de ander kapot te maken. Zo so is de mens gemaakt hier, hij moet wel zich corrigeren, maar de mens is in ge geen zins een goederik. Geen zins een goede, hij heeft niets goeds in zichzelf en alleen als zodanig, is hij de bevrediging en de reding waard. Want de wegen van Hashem zijn omgekeerd eh, tegenovergesteld zijn aan het begrijpen van de mens.